5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in dit NOS Radio 1-journaal het imago van de politie... dat schijnt niet echt geweldig te zijn. Hier is het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. President Obama en vicepresident Joe Biden... hebben de slachtoffers herdacht van de terreuraanslagen op 11 september 2001. Samen met hun vrouwen namen ze een minuut stilte in acht... in de tuin van het Witte Huis. Ook overlevenden en familieleden van de slachtoffers hielden een minuut stilte en lazen de namen van de slachtoffers voor. Twaalf jaar geleden boorden twee vliegtuigen zich vlak na elkaar in de twee torens van het World Trade Center in New York, die vervolgens instortten. Een derde vliegtuig vloog tegen het Pentagon en een vierde werd gekaapt en stortte neer. Bij de aanslagen door moslimterroristen kwamen in totaal bijna 3000 mensen om het leven. In Chili zijn tientallen betogers opgepakt bij de herdenking van de staatsgreep van 1973. De demonstranten richtten barricades op, bekogelden de politie met stenen en benzinebommen en staken haar bus in brand. In de hoofdstad Santiago zijn 8000 politieagenten op de been om de orde te handhaven. De staatsgreep van 1973 door generaal Pinochet maakte een einde aan de regering van president Salvador Allende. Hij pleegde daarbij zelfmoord. Dictator Pinochet bleef tot 1990 aan de macht. Vanavond wordt de staatsgreep in Amsterdam herdacht. In Pakistan hebben het leger en de Taliban gevangenen uitgewisseld. Dat gebeurde in het grensgebied met Afghanistan. De Taliban lieten twee militairen gaan en het leger liet zes Taliban-strijders vrij. De uitruil is bedoeld om gesprekken over vrede mogelijk te maken. Het Pakistanse parlement sprak zich maandag uit voor vredesoverleg met de Taliban.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 Wetenschappers hebben voor zo'n 100 ziektes kunnen achterhalen... wat er precies misgaat in het lichaam, zelfs nog voordat mensen ziek worden. Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen... bestudeerden de gevolgen van DNA-veranderingen bij 8000 mensen. Voor veel ziekten blijken de veranderingen... allemaal één bepaald biologisch proces te verstoren. Het onderzoek is van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen... zegt een van de onderzoekers tegen RTV Noord. We hopen dat ook door toekomstig onderzoek... bij we dit nog gedetailleerder kunnen gaan doen we uh, beter uh, ja, leads, zoals we dat noemen, kunnen geven... waarmee de farmaceutische industrie aan de slag kan... en heel gericht kan gaan nadenken over de ontwikkeling van uh, toekomstige medicijnen. In Frankrijk heeft een juwelier een overvaller die hem had beroofd... bij een achtervolging doodgeschoten. De juwelier is aangehouden. Meteen na de opening van zijn winkel in Nice werd de man vanochtend door twee mannen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers gingen er met de buit op een motor vandoor. De juwelier achtervolgde de twee en opende het vuur...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 Het weer. Er trekken enkele buien over het land. Maar er is ook nog zon. Het is zo'n 17 graden. Morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui. Maar in het noorden veel zon en overwegend droog bij 18 graden. Dan de Verkeersinformatie. Kees Kwaks. De regio Rotterdam is vanavond aan de beurt voor wat de problemen betreft. Voor de rest ja, een redelijk normale avondspits, ruim 60 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, 10 kilometer tussen Delft-Noord en knooppunt Lijnpolderplein. Dat is allemaal langzaam rijden en stilstaand verkeer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Tebrechtseplein 7 kilometer. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer open. Er staat een vrachtauto stil vanuit Europort naar Rotterdam bij knopend Ridderkerk. Het zorgt voor 2 kilometer file en een afgesloten rechte rijstrook. En er ligt een oliespoor op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen rotterdam charloes en knoppen Lux 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En tenslotte de N3, Dordrecht-Papendrecht, na een ongeluk voor de Merbedebrug, 5 kilometer. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 7 over vijf, goedemiddag. De veiligheid in Syrië nog even kwetsbaar als altijd. Straks contact met Damascus. Ook in Nederland hebben we het over veiligheid. De aanleiding. Luister maar, hier wordt even een beroepsgroep neergezet. Er zijn hier nogal wat ondernemers die vinden dat zij uh, uh, gewoon op klaar ligt dat gewoon bedreigd worden in hun, uh, uh, in hun werk. En u denkt nu het gaat om criminelen. Nee, het gaat om de politie. We gaan op pad met de wijkagent. Maar eerst Syrië. De Amerikaanse aanval op het land is even uitgesteld. Nu er serieus gesproken wordt over het voorstel dat Syrië zijn chemische wapens zal laten vernietigen. De onderhandelingen daarover zijn in volle gang. Maar in Syrië gaat de burgeroorlog gewoon door. Rima Kamal, woordvoerder van het Internationale Rode Kruis. En op dit moment in de Syrische hoofdstad Damaskus. Goedemiddag. Goedemiddag. Good afternoon. Goedemiddag. Good afternoon. Het klinkt natuurlijk heel raar, maar was vandaag ook voor u een gewone dag. As sad as it sounds, was today for you just another day? Unfortunately, yes. Uh, situation in Syria has not stopped from deteriorating. In the last couple of weeks, we might not have heard or seen reports about as many people killed or injured in the media, because everything was overshadowed by the debate on chemical weapons and intervention. But unfortunately, life goes on as usual in Syria, where people die and get killed every day. Helaas, ja, zegt Rima Kamal, er is sprake van een verslechtering over de afgelopen weken. Natuurlijk is het debat voortdurend gegaan, ook in Syrië, over chemische wapens, ja of nee, of ingrijpen. Maar het leven, eh, zo zien wij, is slecht en elke dag zijn er eh, slachtoffers. Hoeveel slachtoffers telt u dagelijks? How many casualties among civilians do you see day to day? The total number reported so far after two years and a half of fighting has of course exceeded by now 100,000. But we believe that the number is much higher because we believe that there's a lot of people that are unaccounted for, people that are maybe still counted in the lines of those missing, also bodies that are not identified or people that have been buried without informing their relatives. On a day-to-day -day basis, we're actually talking about hundreds of people killed. Sometimes people are killed as a result of the direct fighting. And sometimes they die thereafter because of their injuries, because of lack of medical attention or medical supplies. So every day we're talking about hundreds of people killed and injured. Dagelijks, zo zegt Rima Kamal, van Damascus zijn er honderden mensen die om het leven komen. Die worden gedood in directe gevechten of aan de gevolgen van de gevechten die plaatsvinden. We weten dat het officiële dode aantal al meer dan 100.000 is. Maar wij weten vanuit het Rode Kruis dat dat aantal veel hoger moet zijn. Omdat simpelweg nog heel veel mensen zijn vermist. Wat hebt u kunnen merken de afgelopen dagen aan die dreigende Amerikaanse mogelijke militaire acties? What did you pick up in Damascus about a possible threat of a military strike by the Americans? Following the events of the 21st of August, uh, during which reports about the use of chemical weapons emerged in rural Damascus and the area of Eastern Ghouta, uh, there was a quick escalation on the international scene and there were talks about potential US strikes. In Syria, of course, this translated into a big wave of anxiety and fear among people. People were bracing for a situation that was expected at the time to yet be much, much worse. Het is al zo catastrofaal, zegt ze, maar de zorg en de angst die nam behoorlijk toe na die chemische aanval op 21 augustus. We zagen een snelle escalatie en de de angst en de paniek ook toenemen onder de burgerbevolking. Is het misschien wel zo dat de mensen nu na de afgelopen dagen het dagelijks leven weer enigszins oppikken nu die dreiging is afgenomen? Do people pick up their daily lives in Whatever way it is, after the threat has been reduced... Life goes on, that's how things are. People have to eat, people have to go to their jobs, at least those who still have jobs to do. Mothers have to attend to their children, send them to school. So yes, despite all the horror that is happening in Syria, there is a life that goes on, but people are afraid. You know, Sometimes just a walk to the store could be life-threatening. Sometimes just you know going to work could be life-threatening. So there is, again, this constant state of alert and fear that kind of accompanies people Their day, especially for people who live in areas or close to areas where there is heavy fighting. Het leven gaat door voor zover dat mogelijk is. Mensen moeten toch eten, kinderen moeten toch ook naar school gaan. Maar de angst is voortdurend aanwezig. Want daar kan je wat over komen als je naar de winkel gaat om eten te kopen of als je onderweg gaat naar je werk. Je kunt je leven verliezen. Dus dat is een dagelijkse angst die blijft leven. Merkt u dat het leven echt verslechtert ook voor de mensen... Uh, ongeacht wie zij steunen, of het rebellen zijn... of re mensen van het regime uh, nu de dreiging van militair ingrijpen is afgenomen? Do you, do, do you notice that people have more fear on whatever side they are... now that the military threat might be reduced... but the war actually keeps on going? It's difficult to say. I think uh, seeing the recent developments... at least people maybe breathe out and know that strikes are not likely to happen in the coming days people are coping with a lot of uncertainty and of course the risks of potential strike was for many people just an added source of anxiety and fear because every day people are struggling through this conflict in every possible way it has affected every aspect of life and continues to do so irrespective of what also happens on the international scene and now the potential escalation het is moeilijk te zeggen, zegt Rima Kamal... omdat mensen misschien de afgelopen dagen even opgelucht adem hebben gehaald... omdat die dreiging even voorbij is voor de komende dagen. Maar de wetenschap dat wellicht de Amerikanen toch een raketaanval gaan uitvoeren... Eh, voert alleen maar de angst op en de zorgen onder de bevolking. En in dat opzicht verandert er weinig voor het dagelijks leven van de mensen in Syrië. Rima Kamal, namens het Internationale Rode Kruis in Damascus. Dank u wel. Thank you so much for your time. You're welcome. Anytime. En het contact dat we met de maskers hadden was via Skype. Vandaar het soms wat holle geluid. Het imago van de politie is onderzocht door de Stichting Maatschappij en Veiligheid. En wat blijkt, agenten zijn behulpzaam, betrouwbaar en fatsoenlijk. Maar hebben ook weinig gezag. Ze zijn niet flexibel en slecht bereikbaar. Verslaggever Martijn Holtrop ging naar het Haagse Laakkwartier. Ben jij van straatfietsen? Oh, sorry. Nee, oh, ja, dit is een voetpad. Ja, dus. ja, het is een voetpad. Ja, we lopen de mensen op. Okay. Ja? Top. Even aan de fiets gaan hangen zodat hij stilstaat. Want fiets op de stoep, dat mag niet. Nee, dat mag nog steeds niet. Nee, nee, nee. Het is heel erg moeilijk uit te leggen volgens mij voor heel veel mensen. Maar uh, het is de snelste weg. Hè, dus... Even aan die bagage dragen, tikken en dan uh, is het ook duidelijk. Erik Borst is de wijkagent Hallo. in uh, Laak. Is de agent je beste vriend? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel dat mensen zo antwoorden inderdaad. Toch is die bereikbaarheid en voor de mensen zijn slecht gewaardeerd in het onderzoek. Hoe kan dat? Het enige waar ik me dan uh, wat bij voor kan stellen is dat... Mensen niet, niet of niet goed uh, geholpen zijn. Ik kan me voorstellen dat als je de mensen wel bereikt, uh, de politie bereiken. Maar uiteindelijk uh, geen goed antwoord krijgen. Uh, ja, dan ben je ook ontevreden zeg maar. En dan heb je de politie wel bereikt. Maar dan denk je bij jezelf van nou, ik heb er, ben er niks mee opgestoten. Dus het, uh, voor mij is het onvoldoende. Zoals uh, eigenlijk de laatste ontwikkeling uh, voor gevonden en verloren voorwerpen. Ja, die hoef je niet meer bij de politie te brengen. Die moet je bij de gemeente gaan brengen. Dus... Dat is voor, heel, voor heel veel mensen is dat uh, ja, eigenlijk uh, heel erg vreemd. En ik kan me dat ook eigenlijk wel voorstellen, maar goed, ja, ik bepaal dat niet. Maar ik kan me wel voorstellen als je met je, met je portemonneetje naar de politie toe gaat... ...van een portemonnee gevonden en de politie zegt van... sorry hoor, maar dat nemen wij niet aan moeten bij de gemeente brengen. Ja, volgens mij scoren we dan een grote ongedoende. Nog een punt van bereikbaarheid. Kent iedereen nu? Uh, ik denk het grootste gedeelte van de mensen inderdaad wel, uh, mij zeker wel kennen. Laten we even de proef de som nemen. Kent, kent u deze meneer? Nee, ik weet het niet. Je, je gezicht komt wel bekend voor. Ja, dat is wel lekker, inderdaad. Dat komt, dat komt wel goed uit. Dus ik ben uw wijkagent. Wat is uw beeld van de politie? Nou, op het algemeen gewoon positief. Eh, als er me inbreken we dat de, de, de, de tradis is bleuren. Kennen jullie deze meneer? Nee, sorry, ik ken hem niet. Het is uw wijkagent. Allright. Ja, is yeah. goed. Goed om te weten. Wat is uw beeld van de, de politie? Ja, is positief, positief. Die is een uh, goede politie hier. is uh, een relax. relax. mensen. Ik had proble nooit problemen met de politie. Vroeger, als je dan... Vroeger, opa vertelt, maar uh, laten we zeggen 15 jaar geleden... kon je gewoon uh, een politiebureau bellen. Hè? Gewoon met het lokale nummer. En zeggen, hier bij mij op de stoep gebeurt iets. En dan wist de agent precies wat er aan de hand was. Uh, ja, in principe weten die agenten ja. nog steeds precies wat er aan de hand is. Alleen uh, ja, gaat dat tegenwoordig via het landelijke nummer 09844. Nou, wat, wat heeft het voor gevolgen voor de wijkagent? Uh, nu is dat centraal geregeld. En uh, zou dat zo moeten zijn dat uh, de mensen daar eigenlijk helemaal geen last van hebben? Dus die kunnen bellen en dat zou dan gelijk doorgeschakeld moeten worden. Zodat wij gelijk. Uh, uh, we zijn dan toch al op straat. Gelijk maar de... zo, zegt u. Dus dat gebeurt niet altijd. Ja, goed. Dat is uh, voor mij lastig om te zeggen. Maar ik, vind zelf, uh, ja, ik ben er zelf niet zo heel erg tevreden mee. Ik zelf zou het toch heel graag zien dat mensen rechtstreeks naar een bureau kunnen bellen daar goed op de hoogte zijn, zeg maar. daar zijn de mensen goed op de hoogte zeg maar, van alles wat er is uit is in de wijk. En dan kunnen we er toch wat actiever op, uh, op acteren. Dus dat zou u misschien nog mee kunnen geven aan uh, de grote bazen. Nou, misschien daar toch nog eens naar kijken. Ja, weet u, de wijkbekendheid wijk bij een bureau is natuurlijk uh, enorm groot. En dan kan je uh, Van een centralist kan je dat uh, wat moeilijker verwachten. Dus uh, he, als, uh, als we bepaalde kreten als een, uh, als een wissel of een lipa... Zeg maar, wat niemand wat zegt, he, daar, als je dat uh, bij ons aan het bureau zegt... weet iedereen gelijk waar ze naartoe toe moeten. En dat scheelt gewoon een stuk. Goeie tips voor al die afkortingen. Gratis en voor niks van uw wijkagent. Kees Quarks, heb je nog goede tips voor het stilstaand verkeer op de snelwegen? Ja, dat ze de regio Rotterdam een beetje moeten gaan mijden, de tijd. Uh, alhoewel, daar wel wat verbetering in zit. De meeste problemen kwamen door een ongeluk op de A20... Richting, richting Gouda. De Rotterdam Centrum zijn alle rijstokken weer vrij. Ook begint het beter te gaan daardoor op de A13... vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het oliespoor is opgeruimd op de A15... maar knooppunt Benelux. En ook het ongeluk op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht... is van de weg. Het zorgt nog wel voor vielen bij de Merwedenbrug. Er komt bij een aanrijding op de A6. Muiden-Lelystad tussen Almere-Buiten en almere buitenoost. oost Twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Rotterdam-meiden geldt niet voor Josephine Trehi. Die is naar Rotterdam gegaan waar ze vanmiddag een gesprek had met de leerlingen van de Ibn Galdoen. Deze school, zo weet u, krijgt binnenkort geen geld meer vanuit Den Haag. En de vraag is dus heel actueel. Wat gaat er gebeuren met de school? Maar ook vooral, wat gaat er gebeuren met de leerlingen? En je sprak er een paar, Josephine, wat bij mij bleef hangen. Iemand die zei van, ons is verteld, we moeten sterk blijven. Want ze hopen natuurlijk dat hun school blijft voorbestaan. Kan de wethouder daar wat mee doen? Ik ga het hem even vragen, want inderdaad uh, op het stadhuis uh, staan we. U bent even uit een uh, vergadering gekomen. Ja. Ging het over Ibn Galdoen? Nee, deze niet, maar heel veel andere vergaderingen deze dagen wel inderdaad. Ja. Dat zal wel, wel, ja. Um, leerlingen die ik heb gesproken, hè, die willen heel graag dat er een nieuwe start komt voor de school. Hoe groot schat u die kans in? Nou, Ik denk dat die kans uh, heel reëel is. Er wordt op dit moment uh, hard nagedacht over een, uh, over een nieuwe start. Uh, ik hoor ook wel eens mensen zeggen een doorstart... maar daar moet ik dan altijd toch wel helder in zijn... dat van een doorstart wat mij betreft echt geen sprake kan zijn. Een doorstart wordt al heel snel uh, doormodderen. Uh, als je doorgaat met, met dezelfde mensen uh, die nu onderdeel zijn van het probleem... Uh, ja, ik geloof niet dat diezelfde mensen ook onderdeel zouden kunnen zijn van de oplossing. Dus een nieuwe start vraagt ook echt een schone lei. Het beginnen met nieuwe mensen... Uh, maar ik denk dat dat heel wel mogelijk is. Uh, er zijn wel nog wat hobbels op de weg. De schoolbesturen zijn op dit moment, uh, zeker ook het CVO, een van de grote schoolbesturen in Rotterdam, is, is daar hard mee bezig uh, om die optie te verkennen. Uh, ja, en als die niet lukt, uh, dan is de enige andere optie uh, herverdelen. Maar als u het voor het kiezen zou hebben, zou u het liefst een nieuwe islamitische school in Rotterdam hebben? Ik denk dat dat het mooiste zou zijn. Kijk, eh, eerst en vooral is van, eh, is van belang dat deze kinderen eh, nu kwalitatief goed onderwijs krijgen. Ik denk dat zij eh, echt wel eh, te lijden hebben gehad, ook onder de afgelopen jaren. En ik vind, eh, ik vind dat eh, dat van het grootste belang is. Eh, maar daarnaast zou het natuurlijk wel mooi zijn eh, als we tegelijkertijd ook konden voldoen aan de wens van ouders om te kiezen voor islamitisch onderwijs. Die eh, eh, keuzevrijheid, de vrijheid van onderwijs is natuurlijk een grondrecht uh, in Nederland. En daar moet je niet te licht aan willen tornen. Dus als dat zou kunnen, zou dat de mooiste optie zijn. Nou, zei u al in uh, mei, juni, hè, toen die examenfraude speelde... zei u al gelijk, die school is er niet beter als we die gewoon uh, sluiten? Nu, de, sta de staatssecretaris trekt nu pas de stekker eruit. Wat, vindt u dat niet jammer, dat het, wat zeiden de leerlingen tegen mij? Waarom had dat nou niet voor de vakantie gekund? Hè? Dan hadden we afscheid kunnen nemen, een nieuwe school kunnen kiezen... Ja, nou, mijn pleidooi uh, van voor de zomer, uh, dat was uh, uh, opgericht niet zozeer op de staatssecretaris. Want ik begrijp heel goed dat hij een inspectierapport nodig heeft om een besluit op te kunnen baseren. Maar mijn pleidooi was gericht in de, uh, aan het bestuur. Uh, kijk, het bestuur zelf uh, kon natuurlijk ook onder ogen zien dat die optelsom van die, van die uh, beroerde financiële situatie, die aanhoudende zorgen over kwaliteit en die negatieve beeldvorming waar die examenfraude nog eens bovenop kwam... Uh, dat dat gewoon bij elkaar ervoor zorgde dat die school gewoon niet meer levensvatbaar was. En tot dat besluit had ook het bestuur toen kunnen komen. Daar had men geen inspectierapport voor nodig gehad, naar mijn idee. Goed, het is nu zoals het is. Het inspectierapport is er nu. En wat wij nu te doen hebben is zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing voor de leerlingen. En ik hoop ook echt dat die, dat die zo snel mogelijk maar uiterlijk met de herfstvakantie gereed is. Heeft u contact gehad met ouders of leerlingen? Nee, ik heb niet zelf contact gehad met, met ouders en leerlingen. Ik heb natuurlijk veel contacten gehad. Ik heb wel met vertegenwoordigers van ouders en leerlingen ook wel gesproken. En wat je merkt is, is dat, dat men heel erg hecht aan deze school. Dat men heel erg hecht aan islamitisch onderwijs. En dat neem ik natuurlijk ook mee in, in hoe we nu tot een oplossing komen. Staan andere schoolbesturen een beetje voor open om in het uiterste geval leerlingen op te nemen? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het echt bewonderenswaardig hoe snel en hoe, met hoeveel uh, uh, gevoel voor urgentie en verantwoordelijkheid de schoolbesturen op dit moment aan de slag zijn. De CVO heeft natuurlijk ook voor de vakantie al zijn nek uitgestoken en gezegd ik wil graag uh, verkennen hoe een nieuwe start van het islamitisch onderwijs hier mogelijk is. Hoe wij onze expertise daarvoor uh, kunnen beschikbaar stellen. Maar ik ben uh, echt onder de indruk van de samenwerking en de bereidheid ook uh, onder de Rotterdamse schoolbesturen. Oké, okay, Nou, ik ga, we zijn hier midden in het centrum. Ik ga straks eens kijken of ik gewone Rotterdamse uh, scholieren kan vinden... van andere scholen, um, om te kijken of wat die er zo van zouden vinden... als dit zou gebeuren met hun school... of dat ze leerlingen zouden opnemen op hun school. Tim, tot straks. Oké, okay, Josephine, dank voor dat gesprek ook met onderwijswethouder Hugo de Jonge. Je gaat verder daar in Rotterdam. came around. <laughs> zinger van Anouk heet Wigger. En dan vraagt u zich natuurlijk af wat betekent dat Wigger. Nou, op haar Facebookpagina laat Anouk vanmorgen weten. Ze heeft het opgezorgd. Wigger eh, is ongeveer een, een blanke persoon. Die wordt geïnspireerd door de zwarte cultuur. Dat is natuurlijk een variant op het N-woord. Wat in Amerika tot toch wat discussie en eh, felle discussies kan leiden. Nou, Daar heeft zij lak aan, laat ze weten, op uh, Facebook. Uh, bullshit. Ze zeggen ik ben wat ik ben. Een echte blonde trotse Wigger. En eerlijk gezegd zegt ze dat bevalt me best. We gaan het hebben over Netflix. Massaal gratis downloaden van films en series zal mogelijk snel verdwijnen. Dat voorspelt in ieder geval die Amerikaanse gigant Netflix... dat vandaag zijn diensten openstelt voor Nederlandse klanten. Voor 8 euro per maand hebben abonnees onbeperkt toegang. En dat zou de industrie wel eens op zijn kop kunnen zetten. Kom op, ga mee. Roep al je vriendjes. We gaan op reis op avontuur. Oké, okay, waar was ik? You were telling us how you met mom. In excruciating detail. Then why you try to fuck him like a bitch, Brad? Yes, you did. So if you want to see House of Cards, you can click right through the House of Cards. And you get uh, the multiple, the, uh, each of the, you can select which episodes you'd like. Ted Suwendos is verantwoordelijk voor de series en films die op Netflix te vinden zijn. Uh, Hij zegt dat in andere landen door de komst van Netflix het gratis downloaden, de piraterij drastisch is gedaald. Every territory we've launched, we have seen the, the, the traffic from BitTorrent en the pirate base drop dramatically. So basically, we knew when we got into this business that our competition was piracy. Dat we een had product hadden a dat beter was dan free. Surrendos is sinds kort een van de meest invloedrijke Amerikanen in Hollywood. Netflix laat namelijk zelf zijn series produceren. En een van die series, House of Cards, kan over twee weken negen Emmy's winnen. You know what I like about people? They stack so well. well I would say I'm thrilled, you know. This was the first time that a, a show is nominated for an Emmy Award for Best Drama. That Never appeared on or cable television. Veel Nederlandse series zijn niet op Netflix te vinden. Goede tijden, slechte tijden. It's a very popular one, do you know it? I, I, I heard the title, but I don't know it. Don't do, Dr. Tines? Do, yeah. do you know that one? Yeah. Maar, beloof Netflix, het aanbod wordt uitgebreid. En ook Nederlandse series produceren is op termijn een optie. Do we definitely consider it. There will be blood. Dat is een mooi, mooie film. Wall Street. Uh, prachtige film. Mark Jurgens van de Nederlandse concurrent Ximon... bekijkt met bovengemiddelde interesse het aanbod van Netflix. Uh, ik zie die office. Ik heb het zelf gisteravond gebruikt... en dat, uh, dat ging eigenlijk heel erg goed. Je zat al klaar om 12 uur toen ze live gingen... Uh, om meteen te kijken wat er was? Ja, ik ben meteen gaan kijken. Uh, we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd... naar uh, wat, wat Netflix uh, gaat aanbieden in Nederland. De verwachtingen, zoals iedereen heeft gezien, uh, zijn erg groot... Um, tegelijkertijd, waar wordt gesproken over uh, ja, 30.000 tot 50.000 titels in de Verenigde Staten... hadden we al gezien dat waar Netflix in Europa naar de markt komt... dat ze dat doen met een beduidend kleinere catalogus. Is dit een concurrent voor u? En wij verwachten dat Netflix wat dat betreft een, uh, ja, een opvoedende rol gaat hebben in de markt... om uh, consumenten uit te leggen wat video de mand is, waar je het kunt krijgen. Ik heb zelfs al in de afgelopen twaalf uur mensen gesproken... die hebben gezegd van uh, dit is zo makkelijk uh, samen met uh, de andere aanbieders in Nederland... dat er eigenlijk geen reden meer is om... Uh, uh, illegaal downloaden. te laden. Een hoopvolle, Mark Jurgens van Ximon, in gesprek met Nick Wouters. Als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek. Dus als u op de zaak dringend hulp nodig hebt met telefonie, internet of ICT... wilt u die snel krijgen. Daarom zorgt KPN dat er een monteur van Q langskomt. Bijvoorbeeld bij een storing. Q is persoonlijke hulp van onze technische experts...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 1 over half zes. Het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. Steeds meer ouders halen hun kind van de crash. Het gebruik van kinderopvang is in de eerste helft van het jaar met 13% gedaald... schrijft minister Ascher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. De daling is opmerkelijk omdat de ouders met kinderen niet veel meer zijn gaan werken. Het lijkt erop dat de ouders door de bezuinigingen... andere oplossingen voor de opvang hebben gekozen. Ascher schrijft verder dat ook het aantal opvanglocaties is teruggelopen... en dat de prijzen zijn gestegen.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 Dan de weersverwachting Willem-Manubert. Op dit moment trekken er nog steeds buien over het land. die vooral in het oosten en zuiden soms gepaard gaan met onweer. De buiigheid wordt de komende uren minder. maar vannacht is er vooral in het zuiden dan nog steeds veel bewolking aanwezig. en valt er soms wat regen of een bui. In andere delen van het land zijn er opklaringen. en lokaal kan er ook een mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 9 graden in het noordoosten. en 14 in het zuidwesten. En de Noordwestenwind is vooral langs de Zuidwestkust vrij krachtig. Snapt u nog? Ik ben het een beetje kwijtgelopen. Oh, snap je? In het binnenland zwak. <laughs> en dan morgen. U hoeft geen stralende start van de dag te verwachten. Want ik denk dat het op veel plaatsen eerst nog flink bewolkt is of misschien wat mistig. En vooral in het zuiden en westen kan er nog een bui vallen. In de loop van de ochtend gaat de zon dan steeds vaker schijnen en langzaam wordt het droog. In de middag is er een afwisseling van stapelwolken en zon bij maximaal rond 19 graden. Uitzondering hierop is het zuidoosten, waar er ook in de middag nog veel bewolking is en er nog steeds een enkele bui kan vallen. En de wind is niet meer zo nadrukkelijk aanwezig, matig van kracht en nog steeds uit het noordwesten. En ook vrijdag is het overwegend droog najaarsweer. Daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en wordt het ook iets koeler. Dankjewel. Kerskworks met de files. Met niet al te drukke avondspits, vooral bij Amsterdam... is maar weinig aan de hand vanavond. Wat opvallende zaken, de A6, Muiden, Lelystad... voor Almere, Buiten-Oost, 5 kilometer na een ongeluk. Het is druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Duiven loopt het vast in 8 kilometer. Bij Rotterdam waren allerlei dingen aan de hand... maar daar gaat het nu wel langzaam beter. Op de A20 richting Gouda, de nasleep van een ongeluk... vanaf knooppunt Ketelplein tot knooppunt Plein, 7 kilometer. Een auto die stilstaat op de A28, Amersfoort richting Utrecht... 2 kilometer bij Rijnswijk.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 6 over half zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Nationaal. U hoorde het net in het nieuws: rillen in Chili, aanleiding de gebeurtenissen van vandaag precies veertig jaar geleden. Tanks, people with submachine guns began to attack the presidential palace. Inside is president Salvador Allende. He has refused to resign. Tanks en soldaten vielen het presidentieel paleis aan die dag. De Chileense president Salvador Allende weigerde af te treden. En later die dag zou hij zelf moord plegen. Generaal Augusto Pinochet nam de macht over. Patricio Silva, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Latijns-Amerikaanse geschiedenis in Leiden, maar op de eerste plaats Chileen. Kunt u zich die dag nog herinneren? Ik kan me heel goed herinneren. Het was een dinsdag, het was september, een koude ochtend. Ik kan zelfs me herinneren waarvoor muziek naartoe zat te luisteren... op het moment dat in de nieuws uh, bekend werd gemaakt... dat er uh, een opstand gaande was van het leger. Dus uh, het is altijd met dat soort uh, ja, zeer in, imposante momenten... je kan je precies herinneren wat je, je op dat moment aan het doen was... en hoe precies uh, alles eruit zag op dat moment. Ja, en uh, dat beeld komt nu naar voren. Maar de aanleiding was natuurlijk de burgeroorlog, of de, de, de staatsgreep die plaatsvond. En dat had gevolgen voor uw gezin. Want uw vader was actief in de regering van Allende. Ja, dat is een van de. Het uh, heeft uh, veel te maken met de radio trouwens. Uh, we, we zijn uh, uiteindelijk gekomen in Nederland. omdat mijn vader omroeper was, net als u. En uh, terecht kwam een Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. En dat is een, hij werkte voor de televisie in, in Chili. Hij las het nieuws. En. Uh, dat was een bekende gezicht die uh, gerelateerd werd aan de regering van Allende. En als we dan nu naar het nieuws kijken in Chili... het nieuws van vandaag bijvoorbeeld dat de demonstranten de auto's in brand steken. Verbaast u dat dat dit misschien de manier is hoe Chili de staatsgreep herdenkt? Nou, ik moet zeggen, ik denk niet dat Chili is die dat herdenkt. Ik denk dat er bepaalde groepen zijn die, die dat doen. Dat gebeurt trouwens iedere 11 september, iedere jaar. Uh, ik, ik verwacht dit jaar veel uh, meer uh, van dat soort uh, acties, maar... Er zijn vooral extreem eh, linkse groepen, anarchistische groeperingen die, die dat doen. Maar er zijn veel andere Chilenen ook tegelijkertijd... die willen juist vandaag een, eh, als een dag gebruiken voor uh, reflectie. En vooral proberen eh, tot, ja, tot een hogere graad van verzoening... tussen beide groeperingen die betrokken waren 40 jaar geleden... in die totale confrontatie. Is dat mogelijk nu, 40 jaar later, verzoening? Het er ligt eraan eh, aan wie je dat vraagt. Eh, als iemand eh, een familielid heeft eh, verloren eh, uit de handen van de, eh, de geheime diensten van Pinochet, ik denk dat de antwoord eh, nee is. Eh, er zijn toch mensen zoals Bachelet, de ex-president van Chili, die waarschijnlijk in november weer president van Chili gaat worden, Ze is zelf gemarteld eh, door de militaire regering. Haar vader werd zelf vermoord, was een generaal van de luchtmacht en door, door uh, collega's van de luchtmacht. En toch zij eh, probeert de laatste jaren een heel actieve rol te spelen... in de poging tot, uh, tot verzoening. Dus uh, het is afhankelijk van uh, iedere geval, iedere persoon. Maar ik denk dat een groot deel van de Chilenen... veel na 40 jaar denkt dat uh, we moeten langzamerhand... Uh, uh, tot het nieuwe zij beginnen. En, en, en lukt er wel aardig, hoor, in de, bij de meeste Chilenen. Ja, want als je kijkt naar Michelle Bachelet, waar u over praat... Um, die wil tegelijkertijd ook een volledig onderzoek... naar de schendingen van mensenrechten onder Pinochet. Um, rijmt dat met de verzoening die zij en andere mensen nastreven? Ja, het klinkt uh, vreemd, maar het antwoord is ja. Want er is geen verzoening zonder uh, waarheid. Hè. Ze, ze willen uh, de enige manier om... Uh, totale verzoening of totale verzoening en grotere mate van verzoening te krijgen... is precies vast te stellen wat is gebeurd. Want uh, zelfs dat is niet bekend. Hè. Er zijn een heleboel mensen die nog verdwenen zijn. En de familie zitten nog steeds te wachten tot enige nieuws... van wat zou zij uh, of de resten van hun uh, geliefden uh, kunnen liggen... En dat weten uiteraard alleen maar de militairen en de mensen die, die moorden hebben gepleegd. En is er wetgeving in Chili die het belemmerd om opsporing en vervolging... van degene die daarvoor verantwoordelijkheid waren? Die bestaan er gewoon, die wetgeving? Inderdaad. Er zijn een heleboel wetten die nog van de periode van Pinochet afstammen. Een amnistiewet bijvoorbeeld, die bepaalt dat alle daden... die tot een bepaalde jaar zijn gebeurd, zijn verjaard... Bovendien uh, is politiek heel moeilijk. Uh, je ziet uh, dat de rechtse partijen die, die Pinochet hebben ondersteund nog steeds een grote uh, vertegenwoordiging hebben in het parlement van Chili. Ja, dat is toch opmerkelijk, dus... hè? Vindt u niet dat, dat bijvoorbeeld dat Peilingen blijft... dat 9% van de Chilenen Pinochet nog steeds beschouwt... als een van de grootste leiders in de geschiedenis van Chili? Dat zegt al wat. En dit zijn de mensen die dat uh, publiekelijk durven te zeggen. Ik denk dat, de, dat het aantal nog groter is uh, die in privé misschien dat uh, geven. Dat heeft uh, te maken met het feit dat hij hey, ook uh, de Chileanse economie enorm hebt uh, gemorganiseerd. Het land is enorm gegroeid, is uh, zeg maar uit de onderomwikkeling meer of meer uh, geteeld... En vandaar dat vele mensen beoordelen eh, meer de economische successen van Pinochet... terwijl eh, anderen eh, beoordelen vooral de schendingen van de mensenrechten van Pinochet. Beide onderdelen behoren bij dezelfde de Pinochet. En, en, en ik kan me wel voorstellen dat vele mensen, eh, vooral rijke Chilenen... Ze zijn heel blij met de hervormingen die Pinochet ja. tot de stand gebracht. Die hebben hun positie alleen maar sterker gemaakt. Hoe geldt dat voor u persoonlijk, meneer Silva? Want u bent nu, ik heb even de rekensom gedaan, 55. Ja. Um, zijn dat voor u ook nog oude wonden die worden opengereten... als je vandaag terugdenkt aan wat er op die dag gebeurde in 1973? Hmm. Um. Kijk, wat heel pijnlijk is, is dat je veel vrienden hebt. Ik ben net in Chili geweest, twee weken geleden... En de mensen, ik heb een hele goede vrienden die gemarteld zijn geweest uh, door, door de militairen. En telkens weer in de gesprekken, we hebben men over voetbal, we hebben over het klimaat, we hebben over uh, alles, maar telkens weer komt uh, dat oude wond. Dus ik uh, zelf als jij direct niet helemaal uh, die wonden hebt gehad, ik heb het gelukkig uh, niet die slechte ervaringen meegemaakt, uh, Overal in Romein uh, is dat wel gebeurd. Dus het is heel aanwezig in het dagelijkse leven van dat land. Ook 40 jaar later, Patricia Silva, hoogleraar Latijns-Amerikaanse geschiedenis. U werkt in Leiden. Nog even een heel kort vraagje. Naar welke muziek luisterde u? 11 september 1973. Nou, er is een lied uh, van Roberto Vlak, Killing me softly with this song. En dat was een lied. En ik moet zeggen, iedere keer af, hoor je jammer genoeg niet zo vaak uh, vandaag de dag. Maar als, af en toe kreeg je dat lied te horen. En, en dat lied voor mij betekent... Uh, uh, ellende, uh, dinsdag 11 september 73 en alles wat daarna is gebeurd. En ik denk dat met Feli Chilene en uh, ook uh, muziek die op dat moment uh, uh, populair was... en in mijn leeftijd was dit soort muziek wel populair... Uh, direct eraan gekoppeld wordt en, uh, aan zo'n gebeurtenis. Dank voor uw verhaal, Patricio Silva. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Is het in Nederland al moeilijk om aan mensen te komen voor de tuinbouw? In het hoge noorden van Zweden is het vrijwel onmogelijk. Daar zitten de bossen op dit moment vol rijpe bosbessen en vossenbessen. Maar plukkers zijn er niet te vinden. Daarom zijn 6000 werkvergunningen verstrekt voor seizoenarbeiders uit Thailand. Eva Wiesing ging kijken bij een Nederlandse fruithandelaar in Zweden. Het is vijf uur ochtends. Er staan hier een paar Thai buiten te wachten. Het is wel apart. We zijn in Noord-Zweden. Doksta. Maar je zou zweren dat je in Thailand was hier. Allemaal mannen, een paar vrouwen, helemaal in kleding zoals ze die in Thailand ook dragen. How many times je you come here? First time, second time? First time. first time. How time been Sweden? Last time go to Finland two time. And how much money do you get? Big money. Uh, big money. 4000 <laughs> mm. euro. And big money. Give to father and mother. Happy. Ze geven het geld aan hun ouders. Die zijn hier heel blij mee met 4.000 euro. But it's hard work. It's long days. But no problem. Maybe if, uh, two, two, two, or three man. No problem. De bussen draaien al stationair. Ze gaan uh, bessen plukken. Ze hebben emmers bij zich en zakken om de bessen straks in op te bergen. Hoe het work? werken. Ze maken die plukbewegingen. Dat is de reden dat ze hier zijn. Geld verdienen. Anders ga je natuurlijk niet naar het allernoordelijkste deel van Zweden. Helemaal vanuit Thailand. Het is vroeg, hè, meneer Sonder? Zeer vroeg. Okay. Het <laughs> begint toch wel licht te worden. Ja. Waar gaan we naartoe? De is een behoorlijk eindje rijden. 200 kilometer. Om daar echt in de bossen te gaan plukken naar fossilbussen. We zijn hier met Gerrit Sonder, de directeur van Sonder Jansen. Het grote fruitbedrijf in Nederland. En zijn Zweedse zakenpartner Tommy Landby. De man die alle taai hier naartoe gehaald heeft en uh, ook zorgt voor een huisvesting en dat ze het een beetje naar hun zin hebben denk ik. Usually they work about five days a week but uh, still they want to work in the in the weekend also. So they work seven days a week? Yes, they do that. And they don't get tired? Of course they get tired someday but but they, they're strong because they come here and they want to they want to work and uh, pick as much berries so they can earn as much money as possible in a short time. We hebben net anderhalf uur achter het witte busje aangereden en zijn gestopt op een nou werkelijk schitterende plek in het bos. hangt een lage mist en de plukkers zijn uitgestapt en uh, eigenlijk meteen aan het plukken geslagen. Rugzakken om. En ze hebben een soort schep in de hand met een soort kamp. en Die halen ze door de struiken bessen heen. En zo scheppen ze die bak vol met bessen. Het is wel een mooi gezicht, hè? Het is een heel mooi gezicht. Maar het is ook echt heel mooi om hier gewoon in zo'n rustige natuur te staan. Maar wel heel zwaar werk voor de tij die hier de hele dag voor overgebogen gebogen staan. Die besjes op te scheppen. Ik vind het een ongelooflijk zwaar werk dat je de hele dag gebogen moet staan. Voor een, een euro, ruim een euro per kilo... Uh, het is ruim een euro per kilo op dit moment voor deze bessen. Maar dat hangt er wel mee samen dat er een ontzettende grote oogst is dit jaar. Dus we komen met heel veel kilo's terug uh, s'avonds. Uh, gisteravond zat er een tussen die kwam met uh, 240 kilo uh, bessen terug. En dat was wel echt een topper. En wat we ook gezien hebben is dat het gemiddelde over de laatste dagen zo'n beetje op 100 kilo ligt uh, per plukken. Met Zweden zouden dit ook wel kunnen verdienen toch? Uh, Zweden zouden het ook kunnen doen. Nederlanders zouden het ook kunnen doen. Alle Europeanen zouden dit kunnen doen. Maar uh, die zie je niet. Europeanen hebben hier geen interesse in. En dit is misschien... Uh, Zweden is wat dat betreft wel vooruitstrevend... dat ze zoveel uh, tijd toelaten. Maar dit wordt een probleem in heel Europa... zegt u ook, hè? In, in andere landen waar u fruit plukt. Wij zien het probleem uh, toenemen. Uh, eigenlijk in alle Eurolanden. Dat uh, het, het, het echte uh, arbeid op het veld uh, neemt af. Mensen willen het niet meer? Uh, mensen willen het niet meer. Het heeft ook misschien nog niet eens zozeer te maken... met de opbrengst die daar tegenover staan. Maar meer met... Uh, het werken in slecht weer, slechte omstandigheden. Uh, men wil het niet meer. Chris Krops, hoe verloopt de avondspits? Op de, over het algemeen niet slecht. Uh, kilometer of 100 bij Amsterdam. Vanavond eigenlijk heel weinig aan de hand. De problemen zaten bij Rotterdam. Nou, die beginnen zich er ook nu een beetje op te lossen. Uh, er is een ongeluk bijgekomen op de A6 van Muiden naar Ledestad. Tussen Almere buitenwest en Almere buiten oost, vijf kilometer. En verder nog altijd bij Rotterdam de N3, Dordrecht-Papendrecht. De nasleep van een ongeluk bij de Merwedebrug. De file wil nog altijd niet oplossen. Er staat 5 kilometer voor de Merwedebrug. Het Overduik op Twitter. 11 september vandaag. En je hoeft er niet lang te zoeken op Twitter. Want 11 september, op zo'n Amerikaans, is 9-11. Ik moest even rekenen. 2013, 2001. Hoeveel jaar is dat ook alweer? Twaalf jaar geleden dus. Waar ik toen was, rond een uur of drie in de middag van dinsdag 11 september 2001, op de radio natuurlijk. Washington. Het laatste nieuws is dat een van de twee machtige torens in dat zuidelijke puntje van Manhattan is ingestort. Dat is ja, bijna te verbijsterend voor woorden, dus daar is de chaos op dit moment niet te overzien. Een onvergetelijk moment toen als correspondent in Washington. Eerder vandaag vroeg ik mijn volgers op Twitter... wie herinnert wat op welke manier. Ik kreeg snel veel reacties. Paniek bijvoorbeeld is de eerste gedachte van Apenstaart Hanneke van S. Een vriendin pakte me overstuur vast... tijdens de zwemles van mijn kinderen. Ze riep me toe dat het einde van de wereld was gekomen. Apenstaart lambertal had er niet eens aan gedacht. Laat hij mij weten. Het is dat ik erover twitterde. Was dat ook vergeten? Dat is wat mij betreft een goed teken... Life goes on. Dat leven begon op 11 september voor het kind van een kennis van apenstaart enzovoort. Iemand van de Puff Club kreeg haar zoon op 9-11. Ze heeft amper doorgehad wat er gebeurde in Amerika. Amerika, maar vooral New York, herdenkt op dit moment. Een minuut stilte voor de eerste inslag om 8.46 uur in de ochtend. De tweede minuut stilte om 3 over 9, 7 over half tien, de crash in het Pentagon. En kort na tiende dat vierde vliegtuig in Pennsylvania, weet u nog? Op Ground Zero gaat dat de afgelopen uren gepaard met het lezen van de namen. Patricia A. Cody. Daniel Michael Coffee, En mijn brother in law Thomas A. We love you, Tommy, en we all miss you so much. Ik probeer altijd even te luisteren naar één specifieke naam. Chris Colasanti, met een C. Dus dat zit aardig in het begin van die lange lijst van in totaal 2.996 namen. Christopher Michael Colasanti. Nog steeds moeilijk te bevatten. Totaal aantal slachtoffers, een kleine 3000 onschuldige burgers, moeders, zonen, broers, zussen en vaders. Chris Colasanti kende ik uit de tijd dat ik met mijn gezin in New York woonde. Een jaar na 11 september zocht ik voor de radio zijn weduwe op, Kelly. I kind of felt right away that Chris had died because he was on the 105th floor of the first building hit. En ik dacht, like, you know, implosion. Like, I just kind of was thinking very rationally and very like realistically. So kind of all day. I kind of was hopeful though. Like, the phone ring and I was thinking, maybe it's him. Ik kom elk jaar wel even in Amerika en dan zien we elkaar, Kelly en ik. Niet om te gedenken, niet om te praten over 9-11. Integendeel. We hebben het vooral over onszelf, over onze kinderen. Te jong om te weten wat er toen precies gebeurde. De rest van de wereld, zo weten we, is al lang weer overgegaan... tot de orde van de dag. Behalve dan op de dag zelf. En zoals dat gaat op Twitter, 9-11 is trending topic. Mijn tweet, apenstaat Overdiek, diek, draagt daaraan bij... voor wat het waard is. Alweer twaalf jaar geleden. Mijn gedachten zijn bij Kelly en bij haar twee meiden. Hashtag 9-11. heet is dus bagging. Het is van de Madcom. Het NOS radio en Journal media overzicht. Met Freddy van Ja, nu 9/11, 12 jaar geleden is vroeg CNN een veiligheidsspecialist, hoe het er nou voor staat met de onderschepte samenzweringen in Amerika. Dat zijn er veel minder, zegt hij. You know, I think Al Qaeda's ideology is uh, is not particularly attractive for, for the vast majority of American Muslims, um, and you know people are kind of tuning out uh, Bin Laden's message, uh, thankfully. Um, dat is also true. We've seen a declining number of plots, in the, in, in serious plots in de ja, De ideologie van al Qaeda blijkt niet veel aantrekkingskracht meer te hebben voor de meeste Amerikaanse moslims. En veel mensen hebben genoeg van de boodschap van bin Laden. Ook in Groot-Brittannië zijn er veel minder samenzweringen onderschept. Er zijn trouwens nog slachtoffers van 9-11 waar we hier niet zo vaak over horen. Meer dan 1100 mensen die in de buurt van het World Trade Center in New York woonden... of werkten op 11 september, blijken kanker te hebben. Sinds een paar maanden vallen die mensen onder een medische verzekering... van het World Trade Center gezondheidsprogramma. De kanker zou het gevolg zijn van het stof dat zo'n twee maanden rond de plek heeft gezworven. En daarin hebben stoffen als asbest en benzeen gezeten, meldt de Amerikaanse zender CNN. Dit jaar werd bekend dat Israël Joodse Australiërs recruteerde als geheime agent. Israël betaalt nu ruim een miljoen dollar schadevergoeding aan de familie van Gevangene X, die onder verdachte omstandigheden de dood vond in een Israëlische gevangenis. Dat meldt de Israëlische tv-zender Channel 2. Over die Prisoner X werd in mei een documentaire uitgezonden. Time is running out. Captured, soldier. Prisoners. The Mossad has a worldwide reach. He has no name. There's no visitors. Er is veel discussie over de jeugdzorg. Vanaf 2015 gaan de gemeenten daarover en niet langer het Rijk. NRC sprak met voor- en tegenstanders. De krant zond ook een aantal punten op... die de bezorgde tegenstanders misschien kunnen overtuigen. Zo blijft het in de nieuwe wet zo... dat de huisarts naar geestelijke gezondheidszorg blijft verwijzen. En in de wet staat ook dat de gemeente die verwijzing moet accepteren. Met goedkope kip... Lokken supermarkten ons de winkel in? Maar een kilo kip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier. Voor die lage prijzen in de supermarkt heeft de kip een rot leven gehad. En daar heeft Albert Heijn gehoor aan gegeven. De schotel wordt met andere kip gemaakt. Dinsdag 17 september. Hola! Hola!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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ervaar zelf de voordelen van BeFrank en download nu de app Mijn Pensioen.